Met de helft van de stemmen geteld stond Hollande op 56 procent... en Aubry op 43. Vanaf nu zal ik François Hollande volledig steunen... om ervoor te zorgen dat hij over zeven maanden president van Frankrijk is, zei Aubry. Het CDA moet overwegen de gedoogconstructie met de PVV op te zeggen. CDA-prominent en oud-minister Veerman heeft dat gezegd in brandpunt. Van de A en D66 vindt hij geschiktere gedoogpartners... Als de samenwerking met de PVV wordt voortgezet, vreest hij het ergste voor het CDA. Veerman hekelt het feit dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker onlangs uitspraken moesten toelichten en intrekken om een geschil met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van begin af aan tegen samenwerking met de PVV. Hij vindt dat het CDA zich snel moet bezinnen op de koers. Maxime Verhagen is in zijn ogen niet de ideale partijleider van het CDA. Wie dat wel zou moeten zijn, zei hij niet. Aanhoudend noodweer in Midden-Amerika heeft inmiddels aan zeker 70 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in de getroffen landen laten weten. In Guatemala zijn zeker 28 doden gevallen, onder wie zeker vier kinderen. Ook El Salvador, Honduras en Nicaragua zijn zwaar getroffen door de zware regenval. Veel plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten, doordat wegen en bruggen zijn weggespoeld. In de getroffen gebieden zijn tienduizenden inwoners geëvacueerd.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 De ceremonie was eigenlijk gepland voor 28 augustus. Op die dag hield King in 1963 zijn beroemde toespraak I have a dream. Vanwege de orkaan Irene ging de inwijding toen niet door. Het standbeeld voor King is het eerste voor een zwarte leider. Het granieten beeld kostte 120 miljoen dollar en het is gemaakt door een Chinese kunstenaar.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 In Rome is bij rellen tijdens de Occupy-betogingen... dit weekende voor 1 miljoen euro schade aangericht. Relschoppers staken in Rome onder meer auto's in brand... en gooiden ruiten van winkels en banken in. Ook werd in een gebouw van Defensie brand gesticht. In België zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen... toen het toestel neerstortte. Dat was bij plaatje Teu in de buurt van Luik. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt... en over de toedracht van het ongeluk is ook nog niets bekend. In de eredivisie is Feyenoord naar de vierde plaats opgeklommen... door een ruime overwinning thuis op VVV. In de Kuip werd het 4-0 voor Feyenoord. Roda versloeg in kerkrade ADO met 4-1. Eerder op de dag won Vitesse in Nijmegen de derby tegen NEC met 1-0. NAC Excelsior werd 2-0. Het weer... Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, later vannacht kan mist ontstaan. Morgen begint grijs, maar later breekt de zon af en toe door. Het wordt 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Vanaf dinsdag elke dag kans op een bui en meer wind. Tot zover het NOS Journaal. Is de A7 Den Oever richting Hoorn is tussen Den Oever en Wieringenwerf helemaal afgesloten. Dat komt door een ongeluk. En van de A10, de Ring Amsterdam, is een afslag dicht. Namelijk die Amst van Amstel Business Park, dat is tussen de Nieuwe Meer en Watergraafsmeer. Dat was de verkeersinformatie.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 ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Goedenacht, Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 Wij stuurden nog geen camera of microfoon mee naar Panama. Te duur. Wij besteden het geld namelijk liever aan eindeloze schaatswedstrijden uit Alma-Ata. Kunnen we er tenminste bij voorbaat van uitgaan dat we wereldkampioen worden? Daar doen toch bijna geen andere landen aan mee. Goedenavond. Links staat centraal vanavond in het oog, dat hoor je niet vaak meer. Het gaat om een linkse tweestrijd in Frankrijk... en een linkse dichter des vaderlands in Nederland. Dat is Ramsi Nasser. Hij publiceert binnenkort Mijn Nieuwe Vaderland... en profileert zich anders dan zijn voorgangers... als uitgesproken anti-rechts en anti-wilders. Hoezo des vaderlands? De linkse dichter en acteur komt hier. En tussen François Hollande en Martine Aubry ging vandaag de strijd... wie volgend jaar de linkse uitdager van president Sarkozy zal zijn. Hollande dus. Kan die saaipieten verslaan? En wat is de kans van outsider Martine Le Pen? Ron Linker overziet het slagveld. Maar ook geheimen op de bodem van de Noordzee, namelijk wrakken van schepen... die bijna een eeuw geleden in de Eerste Wereldoorlog daar zonken. Maar... Hoe kwamen ze daar? Historicus Henk van der Linden vertelt en duiker Pascal van Erp diept ze op. Voordat alles, de kranten vanmorgen vroeg... een felicitatiegesprek met een wereldkampioen, Brian Farley... bondscoach van het Nederlands honkbalteam in Panama... en nu het nieuws van heden. Zondag 16 oktober. Nederland schreef honkbalgeschiedenis. Okay. Del mundo. In de finale van het wereldkampioenschap in Panama... won de Nederlandse honkbalploeg van 25-voudig kampioen Cuba. Honkbalfans, waaronder veel Antillianen, hadden daar alleen maar van kunnen dromen. Fantastisch. Dit laat zien dat Curaçaoenaars met Nederlanders heel, heel goed kunnen werken. Van de Nederlanders uh, is de specialiteit het werpen, het gooien, zeg maar... En bij de Antillianen het slaan. En uh, ook het veldwerk. Wat denken jullie daarvan? Het is geslaagd! Het is geslaagd, jongens! Het is geslaagd! En dat was oud-hongbalster Hudson John. Tot assistentcoach Tjerk Smeets dringt het besef maar langzaam door. Wat in het verleden misschien een droom was... Uh, ja, werd steeds meer een, uh, een werkelijkheid. Uh, en is nu gewoon een feit dat wij de beste van de wereld zijn. Hollande, zet hem op, klonk het vandaag in Frankrijk. Zijn jullie Hollandaise of Aubry? Hollandaise. Wie moet het bij de presidentsverkiezingen volgend jaar... voor de socialisten opnemen tegen de rechtse Nicolas Sarkozy? François Hollande of Martine Aubry? Een belangrijke keuze, zei Aubry... die de kiezer vijf mooie en rechtvaardige jaren beloofde. Ze gaan voor de vijf volgende jaren van hun leven. Dat is essentieel. En ik denk dat met mij zullen fois plus en plus justes. Maar het Hollande-kamp won. Hollande gaat alles op alles zetten. De Fransen krijgen de verandering waar ze zo naar verlangen, zegt hij. forces. De façon à que les dat ze veel nodig hebben. Vive la République et vive la France. Straks als gezegd meer. Een dag na de wereldwijde Occupy-protesten... zijn in verschillende Europese steden nog tentenkampjes te vinden... Tientallen betogers brachten er een koude nacht door. Ze zijn vastbesloten verder te demonstreren voor een nieuwe economische wereldorde. In Frankfurt bijvoorbeeld, daar zullen ze de bankiers van de Europese Centrale Bank morgen hun boze gezicht laten zien om ze te wijzen op hun financiële misdaden. From tomorrow on we will stand in front of the ECB so that the bankers can go through us, but they have to confront us. They have to see our faces. They have to uh, see that we here to fight against the financial crimes. Do. Occupy Amsterdam, ook nog twintig tentjes sterk, weet nog niet welke kant de actie nu op moet gaan. Maar één ding staat vast: een rommeltje zal het niet worden. Dus als je een plein bezit, dan moet je het toch een klein beetje aan kant houden, vinden wij. En dat, dat doen we dus ook heel netjes. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Het Nederlands honkbalteam is wereldkampioen. Aan de telefoon in Panama is nu Brian Farley, bondscoach van Nederland. Van harte gefeliciteerd, meneer Farley. Dank je wel. Dank Herinner... je wel. een uh, leuk gevoel, hè? Ja. Herinnert u zich nog dat uh, cruciale moment toen die derde beslissende uh, vangbal werd gemaakt? Nou, het is een moment waar je eigenlijk uh, niet kan geloven dat het uh, eigenlijk over is op dat moment. Dat uh, de, de doel, de droom is, uh, is compleet. Ja. Dus het was een, uh, een ongelooflijk, uh, wat wij noemen in Engels, ik weet niet, een dat, surreal dat, dat moment. Hè. Het is uh, niet normaal. Het is uh, alsof het uh, in een droom is op dat moment. Ja. Heeft u enig idee wat het succes inmiddels heeft losgemaakt in Nederland? Nou, ik denk dat uh, wij zullen waarschijnlijk over de komende dagen en weken gaan kijken hoe het, uh, hoe het ontwikkelt. Maar uh, ik heb gehoord van mensen en ik uh, heb zoveel SMS's, e-mails en, en, en voicemails. Dat dus, is, is eigenlijk uh, niet te geloven. Ik heb gehoord dat het uh, eigenlijk overal uh, gesproken is. Met, uh, we hebben gewoon een bericht van de koninginnen ontvangen van, uh, van de premier... Uh, ja, het is, het is moeilijk te beschrijven hoe het uh, ineens uh, zo ontploft. Ja. Heeft de premier u zelf opgebeld? Nee, ik was er helaas niet bij, maar uh, onze teammanager, Cedric Smeets, uh, heeft oh, met, ja. uh, met hem gesproken. Ja, het moet wel een beetje een raar gevoel zijn, want toen jullie naar Panama vertrokken, was er hier nauwelijks belangstelling voor. Ja, ja, dat is... Uh... Uiteindelijk uh, in de loop van de tijd uh, met de succes die we hadden gewoon uh, een beetje ontploffen door de min of meer de social networking systeem, denk ik. Uh, we hebben gewoon alleen maar meer en meer ontvangen en uh, meer mensen zeggen van nou jammer dat we niet uh, meer hoorden van uh, wat ze daar aan het doen zijn. En uh, ineens uh, natuurlijk op een gegeven moment was het momentum zo hoog, denk ik, dat, uh, dat uh, de media heeft uh, ineens gezegd van nou we moeten meer aandacht besteden aan die jongens. Ja, want halverwege het toernooi kon je het hier nog nauwelijks volgen. Pas op het laatste moment, toen we de halve finale naderden... toen uh, dacht iedereen, oei, hebben we gemist. Ja, ja, dat vonden we ook op dat moment. We zeiden: hé, hey, waar zijn jullie? Ja, waar zijn jullie? Ja. Nou, ze waren er niet. <laughs> u... Maar beter later nooit, hoor. Ja, dat is waar. Het was, het, was het heel erg leuk dat die wedstrijd afgezonden wordt live. Helaas was het iets later dan iedereen had verwacht. Ja, vanavond wegen, we wegen. Ja, Hoopt u nou dat honkbal in Nederland door deze zegen populairder zal worden? Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is de droom van, uh, van elke honkballer. Dat uh, de dat, uh, sport kan groeien. Vooral in Nederland, waar we heel veel atleten hebben, heel veel goede atletische jongens hebben. dat we hopen dat uh, meer jongens kiezen voor honkbal als, als eerste sport. Ja. En een uitbreiding van het uh, totaal uh, honkbal. Uh, spelers in, in Nederland. Dat geeft ons natuurlijk een, een, een, een grotere ja. baas voor succes in de toekomst. Ja. Oké, okay, nogmaals gefeliciteerd. Dinsdag de huldiging. Haarlem wil jullie graag huldigen. Hebt u al enig idee wat u te wachten staat? Nee, nee. We kijken gewoon... Uh, nou, we, we, we zitten gewoon hier te kijken van uh, wat, wat, wat gaat gebeuren. Dus ja, ik, ik vind het gewoon uh, allemaal fantastisch. Dus uh, ik, ik wil... Uh, bij deze iedereen bedanken voor de ondersteuning. En uh, ja, wij, wij willen naar huis komen hoor. We willen gewoon uh, met iedereen vieren. Met iedereen het uh, okay. genieten. Nou, jullie zijn van harte welkom. Brian Farley, bondscoach van het Nederlands honkbalteam. wereldkampioen. Dank je wel. Dank je wel, Johan. Niks te danken. En hiernaast me zit Rudy Vendrich... Die heeft de kranten vanmorgen al gelezen en overzicht samengesteld. En dat begint zij nu voor te lezen. In de Volkskrant staat een ingezonde brief van minister Verhagen. Daarin schrijft hij dat de Europese Commissie de voegdheid moet krijgen... om alle EU-landen te dwingen de problemen in hun economieën aan te pakken. Verhagen wil niet langer een onderscheid maken... tussen Euro-landen en lidstaten van de Europese Unie. En dat betekent dat ook landen als het Verenigd Koninkrijk... Zweden, Polen en Denemarken door Europa op de vingers kunnen worden getikt. In de aanloop naar de Europese top in Brussel volgend weekende gaat het kabinet volgens de Volkskrant een volle stap verder dan de huidige discussie. Die gaat vooral over strenger toezicht op de naleving van begrotingsregels voor eurolanden. Maar volgens Verhagen is dat niet meer dan een symptoom van de crisis. Het gaat niet alleen om gezonde begrotingen, maar ook om gezonde economieën, schrijft de minister. De komende dag stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met verdere uitleg. Het gaat om te hoge schulden, schommelingen in huizenprijzen, snelle veranderingen in arbeidskosten en een scherp dalende export. Landen moeten volgens Verhagen gedwongen kunnen worden om dit soort problemen aan te pakken voordat die overslaan naar andere EU-landen. De aanpak bepalen de landen zelf, dus de nationale bevoegdheden blijven overeind. Maar de maatregelen zijn volgens de minister niet vrijblijvend. De EU-landen worden afgerekend op het resultaat. In het Spits is te lezen dat het aantal bed-and-breakfasts in Nederland explosief is gegroeid. Gasten kunnen inmiddels in zo'n 5500 kleine pensioens terecht. De economische crisis is een veelgenoemde reden om een bed en breakfast te beginnen. Vooral bij twee verdieners van wie er één zonder werk komt te zitten. Eén of twee kamers van het eigen huis worden dan als gastenkamer ingericht. Ook de makelaardij ruikt kansen, want steeds meer gemeenten maken het via het bestemmingsplan mogelijk om een bed en breakfast te beginnen. Een onverkoopbare kop-hals-romp boerderij in bijvoorbeeld Friesland of Zeeland gaat nu de markt op met de vermelding dat een vergunning voor een bed en breakfast geen probleem zal zijn. Intussen blijft ook de vraag groeien. Een vergrijzende babyboomer met veel vrije tijd... blijkt dol op dit soort gastenkamers. En opnieuw speelt ook de crisis een rol. Want mensen blijven voor een vakantie vaker in eigen land. In de Telegraaf aandacht voor Saba... sinds vorig jaar een van de nieuwe gemeenten van Nederland. En wat blijkt, Caribisch Nederland zucht onder de Nederlandse bureaucratie. De inwoners van Saba zijn zwaar teleurgesteld in starre regels... en ambtenaren die hen van het kastje naar de muur sturen. Als voorbeeld noemen ze het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Patiënten moeten tegenwoordig voor een open naar het ziekenhuis in Guadeloupe in plaats van naar Curaçao... zo'n 900 kilometer naar het zuiden. Guadeloupe ligt maar vier eilanden verder, maar daar wordt Frans gesproken... en dat beheersen de Sabanen niet. Het enige wat volgens de bewoners wel goed is geregeld, is de belastingheffing. Reden voor een betoging voor het eerst in de geschiedenis van Saba... toen zaterdag Nederlandse fractievoorzitters op bezoek kwamen. Nadat aandachtig was geluisterd, moest cda leider Van Huisma Buma erkennen... dat hij veel dingen hoorde waarvan je je moet afvragen of dit wel logisch is. De dienstverlening van de Nederlandse spoorwegen zit in de lift, blijkt uit de kwartaalcijfers die in metro staan. Vergeleken met het tweede kwartaal is het aantal mensen dat een zeven of hoger gaf met een procent gestegen van 78 naar 79 procent. Maar toch zijn er nog steeds knelpunten, veel treinen kunnen nog een stuk schoner en ook is lang niet iedereen tevreden over het op tijd rijden. Metro noemt dat opvallend omdat uit NS-cijfers blijkt dat de punctualiteit in jaren niet zo hoog is geweest. Ruim 95% van de treinen had minder dan 5 minuten vertraging en bijna 91% was minder dan 3 minuten te laat. Reizigersvereniging Rover snapt de lage beoordeling over het op tijd rijden. Want treinen vertrekken volgens Rovers vaak op tijd, maar komen te laat aan, waardoor veel reizigers hun aansluiting missen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Jum Jiven Whale van het Brian Setzer Orchestra. Na een lange strijd werd vandaag in Frankrijk beslist wie de presidentskandidaat van de Socialisten is. Ron Linker, correspondent in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Het is François Hollande geworden, hebben we inmiddels al uh, gehoord. Dat was uh, geen verrassing, toch? Nee, nee, nee. Kijk, hij was na het wegvallen van Dominique Strauss-Kahn... Uh, die zichzelf uitschakelde in New York, hè, de koploper geworden. En uh, dat heeft hij vanavond waargemaakt. Uh, uiteindelijk nog best wel met een ruime marge heeft hij gewonnen van Martine Aubry. Burgemeester van Lille en dochter van Jacques Delors. Uh, het schommelt zo'n beetje de, rond de 57% voor Hollande. 43% voor Aubry. Dus dat is een duidelijke overwinning. Ja, voor, maar wat, voor wat maakt nou dat hij, Hollande, de beste kandidaat is? Nou, ik denk dat de socialisten de kiezers willen vooral zekerheid. President Sarkozy, die staat er heel belabberd voor in de peilingen. Dat weten ze. En dus ruiken de socialisten bij wijze van spreken bloed. En ze willen de zekerheid dat hun kandidaat straks in april 2012 Sarkozy kan verslaan. Dat was de keuze die ze vandaag hadden. En ja, dat was een soort referendum. Ze hebben meer vertrouwen kennelijk in Hollande dan in Aubry. Hollande ja. is gematigd. Uh, iemand die aanspraak kan maken op kiezers in het politieke centrum. Iemand die de partij kan verenigen. Dat zijn de factoren die hem uh, geholpen hebben. Nou, dat is de belangrijkste factor. Hollande kan het midden veroveren. Ja, hij kan het midden veroveren. Um, niet alleen binnen zijn eigen partij. Maar hij kan misschien hij ook van, van rechts ja. wat met stemmen wegpikken. Uh, ja. ja, hij oogt, als ik het zo zeggen mag, nogal als een uh, boekhouder. Deze Hollande. <lacht> heeft hij wel charisma? Er is, er, ik denk dat hij zelf heel uh, erg zou opkijken van die uitspraak. Hij is heel hard gewerkt namelijk aan zijn imago. Hij oh. heeft echt een, een, een metamorfose ondergaan. Tot een jaar oh ja. terug was het, was het toch dan. een wat, een wat morstige man. Een beetje te dik. Uh, oh. De blouse altijd uit de broek hangend, een onderkin. Maar daar is hij helemaal vanaf. Hij ziet er nu keurig uit, hip brilletje. Uh, als, als hij naar links kijkt, dan, dan uh, kleuren de pootjes van dat brilletje blauw. Kortom, alles is uitgedokterd bij hem. En, en ja, dat imago van een, van een boekhouder, nou, dat zou hij denk ik zien als een geuzennaam. Dit is de man die zichzelf als de normale president wil zien. Met een fatsoenlijk imago, beter stoffig en degelijk, zegt hij, dan flitsend, maar onbetrouwbaar. En dat is wat de Fransen willen? Een normale president? Nou, dat is in ieder geval iets wat hem uh, onderscheidt van... Uh, zoals de socialisten dat dan althans zien, van, van president Sarkozy. Hè? Uh, uh, wat Sarkozy op dit moment zo impopulair maakt, waardoor staat hij er zo on, uh, belabberd voor, is, is een combinatie van twee factoren. Uh, aan de ene kant heeft hij uh, de Franse economie geen nieuw leven in weten te blazen, terwijl hij daar wel campagne voor voerde in 2007. Uh, dat neemt de kiezer hem kwalijk. Maar wat het dan nog verergert, dat is, dat is zeg maar zijn regeerstijl. Volgens peilingen is het te veel bling-bling. Overdreven enthousiast, overaanwezig. Begon al toen hij de verkiezingen won. Dat vierde hij niet met zijn partijgenoten. Nee, op een groot jacht van een van zijn rijke vrienden. Altijd de camera's op hem gericht. Zelfs als hij aan het hardlopen was. En dat is het dus: he. geen politiek resultaat en een onaantrekkelijke regeerstijl. Ja. Maar nou even die economie, dat heeft hij dus niet waargemaakt, die verbetering mm -hmm. daarvan. Maar ja, overal zijn, zijn problemen. Staat Frankrijk er in, in vergelijking met vergelijkbare landen slechter voor? Uh, ja, ik denk het wel. Kijk, uh, Frankrijk, Duitsland, uh, noemen ze altijd de motor van Europa... Uh, maar het is onderhand wel een motor die op, uh, op één cilinder begint te draaien. De Duitse cilinder. Uh, de Franse werkloosheid bijvoorbeeld staat op 9%. Nou, dat maakt het land kwetsbaar. Uh, de positie van Franse banken, dat hebben we deze zomer gezien... is behoorlijk onder druk komen te staan. Hè? Uh, banken als Société Générale die leven voortdurend met de, drugs, de, de druk, de angst dat ze ieder moment kunnen worden afgewaardeerd door kredietbeoordelaars. Nou, tel daarbij op dat die Franse banken een behoorlijke uh, blootstelling hebben in Griekenland... en nog veel meer in Italië en Spanje. Ja, uh, er is geen economische groei hier in Frankrijk. Nou, als je al die factoren bij elkaar optelt, begrijp je dat Frankrijk uh, niet in goede vorm is op dit moment. Nee. Nou hebben die socialisten momenteel natuurlijk de wind mee en ook veel publicite publiciteit... Sarkozy ja. heeft geloof ik nog niks gedaan. Is het nou, hij lijkt mij een geducht campagnevoerder... is het nou ondenkbaar dat hij kan terugkomen? De verkiezingen zijn pas in april. Nee, ja, precies. Het is over zes maanden. Dus uh, het zou absoluut te vroeg zijn om nu te zeggen... we hebben hier de, de volgende president gezien. Het uh, feit is wel, als er vandaag peiling, uh, verkiezingen zouden worden gehouden... dan zou die Hollande Sarkozy dik verslaan. Ja. Maar, dat, maar dat is dus nog niet zover. Sterker nog, Sarkozy heeft nog niet eens zijn kandidatuur bekendgemaakt. Oh. Nee, ik denk dat Sarkozy nog wel terug kan komen. Maar uh, dan zal dat eerder liggen, zoals het er nu voor staat... dat links zichzelf in de voet schiet doordat het toch intern te verdeeld is geraakt... door ja. deze harde campagne van de afgelopen weken... dan dat hij een briljante strategie oh ja. heeft. Want ja, economisch gezien kan het niet, eh, niet hij... veel verbetering meer opleveren. Op maar wordt hij wel kandidaat, Sarkozy? In de zomer uh, ging het gerucht hier dat Sarkozy er misschien van af zou zien. Omdat oh. hij er zo slecht voor zou staan. En met de, de, zijn vrienden zeiden van... ja, hij gaat natuurlijk niet meedoen aan verkiezingen... die hij per definitie bij zekerheid gaat winnen. Uh, inmiddels is hij... Uh, ja, het uh, lijkt de weg toch wel vrijgemaakt te zijn voor een kandidatuur van president Sarkozy. Er zijn een aantal uh, tegenstanders aan de rechterkant. Uh, zijn, uh, of hebben afgezien van kandidatuur of uh, worden achtervolgd door uh, juridische affaires. En daardoor is er eigenlijk als het gaat om gematigd rechts maar één kandidaat die, die, die, die uh, logischerwijs kandidaat wordt. En dat is uh, president Sarkozy. Ja, En dan voor echt rechts is er nog de derde kandidaat Martine Le Pen. Kan die nou niet eventueel als lachende derde die Hollanden verslaan... en hem uit de tweede ronde houden zoals zijn voorganger Jospin in 2002 gebeurde? Ja, dat is, dat is het trauma voor de, de Partie Socialist. Hè, dat ze zo verdeeld zijn geraakt zoals bij die campagne van Jospin... die, die aan verdeeldheid ten onder is gegaan, dat ze in de eerste ronde worden uitgeschakeld door het Front Nationaal. En dus zag je ook vanavond dat meteen nadat de uitslag bekend was... dat uh, François Hollande, Martino Aubry, maar ook alle andere mensen... die uh, deel hadden genomen aan deze uh, kandidatuur... dat die allemaal op een podium bij het hoofdkantoor van het Partie Socialiste... stonden arm in arm, de hand in hand, samen laten zien... dat de eenheid binnen de partij ondanks de campagne bewaard is. Dus uh, ja, ik denk dat Marine Le Pen kan profiteren... van, uh, van heel veel uh, zaken die in Frankrijk spelen, de economische crisis... En dat zag je ook bij deze voorverkiezingen. Er was ja. één kandidaat, Arnaud Montboer heette die. Precies. En, en die, uh, nou, die, die trok heel veel kiezers met een mm -hmm. heel radicaal programma. Die wilde ontmondialiseren. Frankrijk bij wijze van spreken terugtrekken uit de globalisering. Uh, wilde Franse banken keihard aanpakken, nationaliseren. Uh, de beurs ja. aan banden leggen. Kortom, en die kandidaat, en die kandidaat trok heel veel proteststemmen. Mm -hmm. is en, nou ja, ook dat ja. is nou, dat nou ook nog. Dat is de nog voedingsbodem denk... van Le uh, van Pen natuurlijk. Is nou ook nog denkbaar dat Sarkozy de grote verliezer is en dat die tweede ronde tussen Le Pen en Hollande gaat straks? Ja, zoals het er nu voor staat, dan moet ik heel eventjes... Uh, zoals het er de, volgens de laatste peiling voor staat, zou dat er wel eens uit kunnen rollen inderdaad. Dat uh, uh, François Hollande en Le Pen elkaar treffen in de tweede ronde. Maar goed, daarbij moet je je goed bedenken dat de campagne voor Sarkozy is nog niet begonnen. Nee. Hij krijgt... Uh, hij krijgt eerst nog uh, natuurlijk uh, dat hij nog een keer vader wordt. Bruni, uh, die moet nog bevallen van de baby. Ah, ja. Dat zal misschien een klein beetje doen opleveren in de peilingen. Maar de echte campagne begint voor hem in januari. En okay. dan moet hij aan de bak. Ben je nog naar het overwinningsfeest van Hollande geweest? Nee, helaas uh, zat ik uh, gekluisterd aan de buis. Ik moest uh, veel doen voor televisie en radio. Dus uh, ik heb het okay. vanaf de televisie moeten volgen. Nou, dankjewel Onder Linker. En wij gaan de verkiezingscampagne in Frankrijk volgen. Met jou, onder andere... Thank you. Good afternoon. Cabo Verde, de jonge Lura met Mariniero. Deze week las ik een artikel over koperdiefstal op gezonken schepen... voor de Nederlandse kust. En ik vroeg me af, hoe komen die schepen daar dan? Vooral die drie Britse schepen uit de Eerste Wereldoorlog... die vlak voor de kust van Scheveningen op de bodem moeten liggen. Henk van der Linden, welkom. Dank. U weet dat, want u hebt er een boek over geschreven. Drie Britse oorlogsschepen vergingen daar op 22 september 1914 met tussen 1400 en 1500 doden, dat kun je geen kleine scheepsramp noemen. Nee, dat is een hele grote geweest. Van de orde van de grootte van de Titanic? Uh, bijna even groot, Titanic 1522, en ja. dit bijna 1500, ja. Misschien kunt u eerst even vertellen, wat gebeurde er in het kort... precies op die 22 september 1914? Daar lagen drie uh, Britse schepen, grote kruisers, met ieder meer dan 700 uh, mannen aan boord. Die lagen daar een beetje te, te dobberen, een beetje... Langzaam varen en een Duitse onderzeeboot die straks op periscope op, die was er ook bij toeval en die keek en die vuurde zijn uh, torpedos af. Alles is eentje miste, vijf raak en binnen anderhalf uur uh, waren die schepen weg. En uh, 1500 doden er En 1500 waren... doden ja. Hoeveel geredden? Uh, de rest dus van de 2200 dus 700 gered. Ja. Die zijn aan het Scheveningse strand aangespoeld. Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn er 450 ongeveer door twee Nederlandse kofferdijschepen uit het water gehaald. En er zijn er door uh, Br Britse schepen uit het water gehaald, die waren. En naar Engeland teruggebracht. En naar Engeland teruggebracht. Ja, want uh, nu is de vraag: Dit gebeurde niet ver uit de Nederlandse kust. Maar Nederland was neutraal in de ja. Eerste Wereldoorlog. Dus wat deden die Britse schepen daar eigenlijk? Die waren ter bescherming van hun eigen, hun eigen leger. Het was het begin van, van de oorlog. Uh, Duitsland was België binnengevallen. En de Britten die waren te hulp geschoten om de Belgen te helpen... Bij, bij de inval van die Duitsers. En dus via het kanaal moesten al die Britten het leger dus met paarden... en alle materieel wat erbij hoorde, die moesten overgezet worden. En ze waren als de dood dat Duitsers hen zouden onderscheppen... en heel veel van hun mannen... Al zouden de doden zouden jagen voordat ze erin slaagden om naar België te komen. Ja. ja, want drie schepen met aan boord dus meer dan 2000 man. Dan vraag je, als leekaf, dat lijkt me heel veel. Waarom hadden ze zoveel manschappen aan boord? Dat was omdat het een invasieleger was. Nee, er zat, geen, er zat niemand op die in België aan land zou moeten gaan. Het was de bemanning van de schepen zelf. Ja, ja. Het waren schepen van eind... eind 1800, 1898, in, iets in die tijd. Uh, die zoveel mannen nodig hadden. om die schepen bemest ja? en bemand te houden. Ja, dat is ja. onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Want, uh, maar het was niet zo, ik, ik vraag het maar, een ja. verdenking... Uh, dat ze eigenlijk een invasie bij Scheveningen beraamden. Nee, dat wilden ze zeker niet. Nee. Maar ik, ik denk dat ook dat het komt omdat het uh, voor een groot gedeelte de reservisten waren. Ongeoefende mensen. En dat ze dus eigenlijk overcapaciteit aan bemanning nodig hadden... om die schepen ook echt goed te laten varen. Het waren reservisten, geen ja. beroepssoldaten? Nee, waar, waar die waren kwamen? erbij. Ja. De, de officieren waren beroeps, zaten maar... 140 officieren op van de 2200 en de rest waren reservisten. En jongens van 15, 16 jaar. Die kwamen, waar kwamen die vandaan? Uit, uit, uit heel Engeland? Of uit een... Die reservisten, nee, die kwamen uit de buurt waar, waar de schepen voor anker lagen. Er waren drie schepen van de Engelse reservevloot. En die, de Engels hadden de gewoonte om die schepen aan aan water te leggen, aan de kade te leggen... vlakbij waar de reservisten vandaan moesten komen. Dus die kwamen uit vier Engelse dorpen... dat nu middelgrote stadjes zijn geworden. Chatham in, in welke zo. buurt? Chatham, Chatham ja. Ah, Chatham, het beroemde Chatham van, ja, eh, ja, van de Ruiter. Van Michiel de Ruiter. Ja, en de plaatsen daaromheen. Vier plaatsen, daar kwamen ze vandaan. En reservisten wilden dus ook zeggen... dat ze al behoorlijk op leeftijd waren. Dat, dat liep van 25 tot 55. Dat zat er op, op de schepen. En daar uit die, ja, dat waren kleine plaatsen. Ja. En daar zijn dus uh, 1500 mensen van. Dat moet een ramp zijn geweest in die ramp. plaatsen. Daar ja. bleef geen man meer over. Nee, er waren in één keer ontzoond en ontvaderd in feite. Want die 25 tot in de 50, getrouwd en kinderen. Het ja. was een ramp. Op de, op de avond zelf. Dat, dat het daar in Engeland bekend werd, stond het daar in al die dorpen bij de Stadhuizen zwart. Van, van, de, van de hele bezorgde vrouwen en met hun kinderen. Ja. Ja. Kan onervarenheid ook een rol hebben gespeeld? Hè? Dat het reservisten waren en geen nee, bureau bijna... Geblunder. Geblunder, ja? Geblunder. Vertel geblunder eens. van de Engelse Marine Top. Ze hebben die schepen, die hadden daar niet eens mogen zijn. Die hadden, oh, nee. Die, hadden, die waren daarheen gestuurd. Met de strikte bepaling dat ze beschermd moesten worden door torpedobootjagers. Ja. Omdat uh, ze te langzaam waren, te log waren, verouderd waren. Om, om daar zelfstandig te kunnen functioneren. Maar die torpedojagers die zijn teruggegaan omdat er enorme stormen kwamen. Dat konden ze niet tegen. En die grote schepen wel. En die storm was voorbij. En die torpedoboten waren nog niet terug. En daar lagen uh, deze schepen. Weet je. Ja. Kwetsbaar. Kwetsbaar. Ja. ja. En die drie schepen liggen nu nog steeds op de bodem eh, voor Scheveningen. Ja. Hoe ver uit de kust? Een kilometer of 30. Ja. 30 meter diep. Hm. Ik heb aan de telefoon nu Pascal van Erp, duiker van Duik de Noordzee. Schoon, goede avond. Goede avond, hallo. U, u bent daar geweest, hè, onder water? Uh, wij duiken daar zeer regelmatig, ja. Ja. ja. Hoe liggen die schepen daar? Liggen die dicht bij elkaar? Ja, die schepen die liggen ongeveer 300 tot 500 meter uit elkaar in een soort van driehoekvorm. O, oh. beschrijf eens hoe ziet het er daar beneden uit? Nou, wat het als eerste opvalt op, uh, op deze wrakken, maar dat is op alle wrakken zo het geval, dat er ontzettend rijk en gevarieerd onderwaterleven uh, te zien is. Uh, veel meer dan op de zandbodem. Uh, wat je ziet van de schepen zelf zijn eigenlijk een grote delen van het schip. Uh, hier en daar zie je echt hele duidelijke contouren van, uh, van zoals de schepen vroeger hebben moeten zijn. En dan haal je bijvoorbeeld de pansenbeplating nog ontzettend duidelijk uit. Eens even kijken, ja, wat zie je hier? En een de, de, de, de, stuurhut, kun je die nog herkennen? Ja, nee, dat, daar zou je echt voor naar op zoek moeten. Het is natuurlijk allemaal in de loop der loop de jaren een beetje ingezakt. Uh, al waren de schepen behoorlijk stevig. Um, we hebben wel een tijdje gehad dat we door een soort van machinekamer heen konden zwemmen. Alleen die heb ik de afgelopen tijd niet meer kunnen, kunnen bekennen. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat er af en toe wel eens wat op geborgen wordt. Oh, u zwemt er en... niet alleen omheen, maar u, u, u gaat ook echt aan boord. Sorry? U zwemt er niet alleen omheen, u gaat echt aan boord. Nou ja, ja ik weet niet of je het zo nog mag, mag noemen. Maar je kan door sommige delen kun je gewoon doorheen zwemmen. Ja. En ja, zwemmen, ook, er hangt nu bijvoorbeeld bij de Kier kun je heel duidelijk onder een heel stuk panzerverblating doorzwemmen wat gewoon boven de zandbodem hangt, zal ik maar zeggen. Een beetje schuim. Ja. En dat, dat is een mooie broedplaats voor heel veel kabeljauw bijvoorbeeld. Er zijn daar dus, hoorden we net, 14 à 1500 man vergaan. Is daar nog iets van te vinden? Nee. Nee, in die 97 jaar dat ze er nu liggen... is er eigenlijk gewoon niets meer van terug te vinden. Ik, kan, ik heb ook nog nooit gehoord dat er iemand ook maar iets gevonden heeft... van een, uh, van een zeelui die daar uh, is vergaan. Nee. nee. Voelde het niet een beetje als, als, als, als grafschennis om daar binnen te gaan in die schepen? Nou, weet je wat het is? Als je, daar, als je daar duikt, dan heb je wel, zeker ook als je de geschiedenis weet, dan heb je wel een soort van respect. Ja. Je, je zwemt er doorheen en sommige, sommige delen van het schip die vragen gewoon om stilte. Ja. Je beseft gewoon heel goed wat daar gebeurd is. Dat zie je ook gewoon. U, uw club heet Duik de Noordzee Schoon. Betekent dat dat u die wrakken weg wil hebben? Nee, in tegendeel zelfs. Want de wrakken die zorgen juist voor een ontzettende biodiversiteit in de Noordzee. Dus wij zijn er juist voor om dat te behouden. Omdat het onderwaterleven zich juist gaat vestigen op dit soort vragen. Ja. Ja. Dank Pascal van Erp van Duik de Noordzee schoon. Uh, Henk van der Linden, moet u er ook niet eens heen, daar onder water? U hebt een boek geschreven. Ik ben geen duiker en uh, het is mij een beetje te diep. Wat ja. Ja. denkt u, blijven ze daar nog eeuwenlang liggen? Op een gegeven moment zullen ze vergaan zijn. En ja. nou, alles vergaat in zee is, ook. is er niets meer van terug te vinden. Nee. Nou... Ik, ik dank u ook. Uh, ik vertel nog even: uw boek heet Drie massagraven voor de Nederlandse kust. Verschenen vorig jaar bij uitgeverij Aspect, maar ongetwijfeld verkrijgbaar. Ja. Dank Henk van der Linden. Graag gedaan. Ja, dat was een singer-songwriter uit Denemarken. Agnes Obel met Avenue. En hier is aanwezig Ramsi Nasser. Welkom. Dank. Het nieuwe boek dat deze maand van je verschijnt... heet Mijn Nieuwe Vaderland. Een bloemlezing uit de gedichten die je tot nu toe schreef... als dichter des vaderlands, aangevuld met twee opiniestukken. Mag ik je vragen te beginnen met een deel te lezen uit je gedicht... Ik wou dat ik twee burgers was. Ja, dat is maar een kort fragment. Uh, dat is het, de opening ervan. En dit is mijn gedicht. Komt u binnen. Let niet op de galm. Wees niet bang. Laat ons beginnen in leegte. Welkom in mijn krater van licht. Ooit kwamen wij samen, u en ik. Weet u nog? ...koel cool, leefden we op in de glans van een roemer. Onze schaduwen als helder kristal. Onze roem even terloops als de lichtval op de brief van een windstille vrouw. En, en dan ja, ga ik, sla ik een stuk over, een andere strofe eruit op verzoek. Ik wilde u graag een vaderland tonen. Vormvast, zuiver en met volgehouden metaforen een gedicht kneden over ons... Maar toen ik begon, moest ik toezien hoe hier het ene volk het andere spontaan begon te vagen als twee onverenigbare republieken. Ja, twee onverenigbare republieken. Nederland als het verhaal van, van twee landen. Is dat al zo erg? Onverenigbaar. Het is zelfs nog erger. Uh, ik, ik, uh, <laughs> nou, ik, ben, ik blijf optimistisch, hè? maar ik, uh, die opiniestukken gaan daar ook over in die bundel. En eigenlijk alle gedichten die daarin zijn opgenomen, die selectie daaruit. Uh, ik heb het gevoel dat steeds meer krachten in Nederland opkomen voor het behoud van Nederland. En die gebruiken eigenlijk, ironisch genoeg, allemaal dezelfde argumenten. Ze, be, be, ze bestoken de ander allemaal met de beschuldiging... dat de ander ver, uh, verantwoordelijk is voor de ondergang van het ja, Nederlandse ja. gevoel. En dan kun je zeggen links-rechts, je kunt zeggen autogtoon allochtoon, je kunt zeggen conservatief-progressief. Het is... Uh, alle extremen lijken elkaar te bestrijden. Het is, uh, een, en iedereen komt op voor het behoud van dat ene Nederland. En ik betwijfel inmiddels of dat ene Nederland wel bestaat. Ja. Ja, de, de ondertitel van je boek is Gedichten van crisis en angst. En je schrijft op pagina 8 in de inleiding... Ik ervaar eenzelfde angst als de bejaarde vrouw achter de begonia's... die naar buiten kijkt en haar land niet meer herkent. Is dat erg dat je je land niet meer herkent? Nou, dat... ik, bedoel, ik ben een jaartje ouder dan jij en ik eh, heb mijn land zoveel zien veranderen. land verandert toch voortdurend? Een land verandert voortdurend, ja. En ik ben eigenlijk, ik bedoel, Niet voor Niets is een van mijn favoriete boeken... de metamorfose van Ovidius. Dus alles verandert, ja. pantarij, alles stroomt. Maar wij zijn gewoon mensen, gewoon eenvoudige zielen, burgers. En we, ik kan me voorstellen, de, de angsten van een vrouw... In een, in een achterstandswijk die ziet hoe dat verandert... en die daar niet aan kan ontsnappen. En die haar vrienden ziet wegtrekken. En die zich eenzaam voelt en niet meer begrepen. En die haar eigen land niet meer herkent. En die dus op extreme partijen gaat stemmen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar jij hebt die angst ook. Ja, omdat ik deel uitmaak van een land. En ik bedoel, ik heb... Ik, ik, ik ben helaas officieel allochtoon. Ik weet het sinds een paar jaar. Ik ja. heb het opgezoek, opgezocht in een woordenboek. Ik wist het niet, maar ik blijk allochtoon te zijn. Als een van je ouders niet in, het ne niet in Nederland geboren is, ben Precies, je allochtoon. Ja. Dus ik dacht altijd, eh, als groot liefhebber van Leopold en de Soundmix Show... dacht ik, ik ben een Nederlander, maar blijkt van niet. Nu, ik, ik, ik ben niet de enige allochtoon die merkt dat de houding van Nederlanders, wie dat dan ook mogen zijn, is veranderd. Een soort openheid, tolerantie... die wij altijd allemaal als typisch Nederlands hebben beschouwd... is weg. Ja. Er is nu, als je naar praatprogramma's kijkt... dan worden er altijd twee tegenpolen tegen elkaar overgezet. En laat die maar lekker blaffen tegen elkaar. Ja. Er is geen neiging meer voor openheid, nuance. Zeggen is een keer in een discussie... God, dat weet ik niet. Dat wordt gezien als een zwaktebot. Ja. Je moet altijd een grote mond hebben en altijd... De fout ligt nooit bij jezelf. Wel, ik denk, ik denk dat de fouten best bij jezelf kunnen liggen, ook bij mijzelf. Ja, ja als ik het zo over zie, die de gedichten en die opiniestukken, dan. Uh, kijk, je voorgangers als Dichter des Vaderlands, die waren kritisch. Maar die namen niet zo duidelijk uitgesproken politiek stelling als jij. Maar je bent hierin uitgesproken links, althans anti-rechts, anti-wilders. Nee, zeker niet links. Nee, ik ik Als beschouw mijn, ik denk dat ik een soort post-links ben. Want voor, voor mij bestaan die tegenstellingen links en rechts helemaal niet meer. Ik ben een, een, uh, een uh, kind van een globaliserende wereld. En ik zie hoe alles verandert. Wij, het, de nieuwe generatie denkt echt niet meer in links en rechts. En dat ja. is het verwarrende. Daarom stappen zoveel burgers ook van de ene partij naar de andere. Omdat al die partijen inmiddels zo'n beetje inwisselbaar zijn geworden. Um, ik denk... Daarom wilde ik dit boek nu schrijven. Daarom heb ik ook een uitgebreid voorwoord erin geschreven. Wat is de functie van een kunstenaar? Moet een kunstenaar zich ja. inderdaad verhouden van politiek? In, in tijden die worden gedomineerd door politieke beslissingen... en waarin de politiek extreme beslissingen neemt... die het lot van veel mensen uit de culturele wereld uh, aangaat. Moet je dan als kunstenaar zeggen... ik ben soeverein, ik heb daar niks mee te maken? Of moet je dan opiniestukken uh, schrijven? Ik zeg niet dat alle kunstenaars dat moeten ja. doen. Het is een vraag... Er wordt altijd gezegd, de kunstenaars moeten terug naar de maatschappij. Met beide benen, eh, niet meer dat zweverige, niet meer die kunst die we niet begrijpen. Je, het moet over ons hier en nu gaan. Maar op het moment dat je dat dus doet, op het moment dat je iets probeert te zeggen over die maatschappij... dan zie je heel vaak op fora, en zo verschijnen, de mededeling van... ga toch gewoon gedichten schrijven. Ja, daar zal ik graag iets van aanhalen. <lacht> Een voorwoord haal je iemand aan en die schrijft... Aan jouw adres. Verder scheid, kots en kwijl ik op heel die links gehandicapte kutststroming. Ik ben blij dat de tijd gekomen is dat ik kan dansen op de restanten van jullie vreubels. Ongezien de tyfus aan het hele zootje. Ja. Die ziet jou vast niet als de dichter van zijn vaderland. Nee, in tegendeel. En ik ken nog iemand die dat niet uh, vond. En dat was Dominique Weesie, of hoe heet die man... Ja. die dus bij Pauw Nieuws zei... jij bent niet de dichter van mijn vaderland. En toen stak hij zijn middelvinger op naar de camera. En toen dacht ik, nou, misschien wil ik ook helemaal niet de dichter zijn... van zo'n vaderland. Daar wil je op... geen rekening mee houden. Dat vroeg nou me. ja, je, je, je kunt onmogelijk voor iedereen schrijven. Maar nee. je probeert wel te schrijven over Nederland. Ja. Over de zaken die ons aangaan. En ik denk ook niet dat uh, een dichter ervoor is... om eenvoudige antwoorden te geven... maar misschien wel om moeilijke vragen te stellen. Nee, maar ik vroeg me af... hou je er rekening bij, bij, je, bij je boosheid... hou je rekening met je positie... bij het kiezen van je woorden en je toon? Nee. Ik heb niet, het idee nou, van ja, niet namelijk. Maar je kunt nou, denken, ja. Wel in zoverre dat ik denk... nou, het... het uh, het komt wel in de krant, dus uh, het kan uh, gelezen worden. Nou ja, dus noemt... eerder in positieve zin, dat ik me aangemoedigd aangemo voel. Maar, maar ook, <laughs> ook in negatieve zin, je noemt Halber Zijlstra een onderknuppel... en Rutte onoprecht en een stemming maken. Ja, waar hij het lef of de domheid vandaan haalt... om een paar miljoen Nederlanders uh, van buitenlandse afkomst weg te zetten. Nou, dat zijn ook domme uitspraken. Als je zegt, ik ga Nederland weer teruggeven aan de Nederlanders dat zijn domme uitspraken. Die mag je niet maken als aankomend premier, vind ja. ik. Het zijn heel gevaarlijke uitspraken... omdat mensen die niet echt in nuance geloven... daar heel vatbaar voor zijn. En dat is, denk ik, het kwalijk aan dit hele kabinet. En daar is helaas onze premier de vlag van. Ja. Um, er wordt stemming gemaakt. en Er wordt, gezegd, er wordt gedaan alsof de zwakken uh, luiaard zijn... alsof de ja. armen schuldig zijn. Er wordt gedaan alsof iedereen geholpen wordt. En, maar uiteindelijk er worden keiharde beslissingen genomen... Behalve voor een bepaalde groep. En ik vind dat heel ernstig. Ik vind dat er stemming gemaakt wordt tegen... alles wat geen geld oplevert direct in dit land. Alles wat niet direct tastbaar is. En dan heb ik het over asielzoekers. Ik heb het ook over uh, arme mensen. Ik heb het over de PGB's, Ik heb het over de... de de, de, de, de chauffeur daarvan buschauffeurs daarvan wordt gezegd, we gaan jullie helpen. Nee hoor, helemaal niet. Al, het ja. zijn allemaal valse beloftes. We worden allemaal belogen in dit land. Allemaal. Niet alleen kunstenaars. En daarom ook bijvoorbeeld dat ene opiniestuk. Oh. Ja. Uh, maar ik, bent, denk, denk, ik, bent... denk dat het, ik denk ook niet dat kunstenaars dat moeten doen. Ik denk alleen wel dat het... Ik, ik voel ja. mezelf... Ik vind dat ik dat wel mag doen. Ja. Je bent juryvoorzitter van de Nationale Gedichtenwedstrijd. Ja. Om... Het is bijna, de termijn is bijna gesloten. Zijn er al genoeg binnen? Uh, nou, er zijn er nog lang niet genoeg binnen. Maar, want dan zou ik dom zijn als ik dat zou zeggen. Er kunnen er altijd nog meer bij. En daarom tot einde van deze maand kun je nog insturen. En de, de ervaring leert met vorige edities... dat er in die, juist in die laatste weken nog massa's uh, inspiratie uh, kennelijk, loskomt. Dus uh, wij hopen op een heleboel inzendingen nog. Die zijn geloof ik op de website van Met het Oog Op Morgen te vinden. En dan ja. gaan we jureren. En maar, dus stuur ze in godsnaam nog... In. En mag ik nog één ding zeggen? Nee, dan oh, gaan we het straks ook allemaal verdomme. weer uitzenden met jou. En dan kan je dat ene ding misschien nog zeggen, want het is nu... Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Kees Grimbergen, zometeen de echte Jannen. En ik eindig met een gedicht van Herman de Koning... dat ik gisteren zag hangen aan de vestinggracht van Ravenstein. Als ik bedenk hoe tijd een kind leert te vergeten wie hij was en waar vandaan... en hem de weg, de eenzame... Leert gaan van dingen namen geven, vragen stellen en het niet meer weten. Als ik bedenk hoe weinig er beklijft... en hoe je na veel vragen niets meer vraagt... en hoe je na veel klagen niet meer klaagt... en hoe verandering het enige is wat blijft... dan vrees ik evenmin de eerste platte schoen. De eerste bruine vlekken op mijn hand. De rimpels in mijn kont. De eerste wandelstok. De eerste zoen nu op mijn voorhoofd, vroeger op mijn mond. Als tijd dit alles kan, mag ik ook vragen dat hij mijn angsten maakt tot iets wat ik kan dragen. Goede nacht, vrienden. es wird tijd voor mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. In het holst van de nacht, van woensdag op donderdag, de spotlights op mijn held Jacques Brel. Ne me quitte pas.